Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Heerle zijn vannacht 18 appartementen boven winkelcentrum Het Loon ontruimd. De bewoners zijn ondergebracht in een hotel omdat de parkeergarage onder het complex dreigt in te storten. Gisteravond besloot burgemeester De Pla dat tien winkels uit voorzorg moeten worden gesloopt. Maar de appartementen leken veilig te zijn. Een deskundige die door de bewoners is ingehuurd denkt er anders over met de nachtelijke ontruiming als gevolg. De Egyptische kiesraad zal waarschijnlijk vandaag de uitslag bekendmaken van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen afgelopen maandag. Algemeen wordt aangenomen dat de gematigd islamitische moslimbroederschap de grootste is geworden. Maar volgens uitgelekte cijfers heeft de orthodoxe Al-Noor-partij onverwacht veel stemmen gekregen. De opkomst was met 62% voor Egyptische begrippen ongekend hoog. Maar journalisten trekken dat in twijfel. De kiesraad heeft nu beloofd de opkomst opnieuw te berekenen. In een huis in Velp is een lichaam gevonden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie denkt aan een misdrijf. Vier mensen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De Gelderse politie heeft niet bekendgemaakt... of het lichaam van een man of een vrouw is. België heeft een recordbedrag geleend van zijn eigen inwoners. De obligatielening voor particulieren... heeft zo'n 5,5 miljard euro opgeleverd. Veel meer dan verwacht. De zogenoemde staatsbonds werden vorige maand door premier Le termen geïntroduceerd om de hoge rente op de kapitaalmarkt te ontlopen. Dat is gelukt. De regering betaalt aan de inwoners 4%, terwijl de internationale rente voor België vorige week nog 6% was. Door het succes van de staatsbonds hoeft België voorlopig geen geld op de kapitaalmarkt te lenen. Het weer, vanochtend veel bewolking met regen en een stevige wind, op de wadden zelfs stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon. Het wordt ongeveer 10 graden.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 De mannekes Rinks en Florijn schelen qua leeftijd amper een jaar. Want de heren zagen respectievelijk op 1 februari 1962 en 21 april 1961 het levenslicht. Na de middelbare school ging Nico bewegingswetenschappen. en Ronald arbeids- en organisatiepsychologie studeren. Deze leergierige heren hadden naast een goed stel hersens ook een sportief talent. Ze waren individueel succesvol, maar met gebundelde krachten werd dit. Dit gouden koppel, maar liefst twee keer Olympisch roeikampioen. Na hun sportcarrière maakten Nico en Ronald een succesvolle overstap naar het bedrijfsleven en zetten na hun expertise in op het gebied van gezondheidsmanagement. Het nachtvluchtenteam is vereerd door de komst van dit dynamische duo. Welkom, Nico Rinks en Ronald Florijn. Dankjewel, mooie introductie. Goedemorgen, vast wel heel herkenbaar. Niet alleen maar mooi, ook herkenbaar. Ja, weet je, je, je somde heel mooi op wat, wat je zoal meemaakt hè, als sporter... hoogtepunten, dieptepunten. Maar ja, ja, misschien komt het straks wel uitgebreider aan de orde. Maar het zijn niet alleen maar de hoogtepunten die er heel erg bij blijven. Ja, ik vind altijd dingen die we samen meegemaakt hebben. Juist ook de en hoe je daar weer uitkomt, dat zijn dingen die je... Ja, misschien wel heel veel van leert, maar ook die, die je wel bij blijven En wat je ook emotioneel aan elkaar bindt, zeg maar, als je alleen maar hoogtepunten hebt... Ik niet, ik denk dat het juist ook wel mooi is dat je heel veel dingen meemaakt, eruit komt. En ja, dat, dat geeft toch wel een soort levenslange binding en een heel goed gevoel. En dat geldt voor jou ook, Ronald? De herkenbaarheid in de aankondiging en de manier waarop Nico het uitlegt? Nou ja, het gaat natuurlijk nu direct over de successen, de, de, de, de Olympische Spelen. Maar hij gaat ook gewoon een jaar aan training vooraf en dan, ja, dan zit je ook de hele dag met elkaar. En uh, ik denk dat dat het meeste bindt. De hele voorbereiding van, van de Olympische Spelen... en wat je allemaal meemaakt en de, de, de verhalen en dat soort dingen. Ja, heb ik ook heel veel wedstrijden verprutst, zou ik maar zeggen. Of zelfs de finale niet gehaald. Iedereen denkt dat van, ja, als uh, succesvolle roeien win je altijd alles en overal. Maar weet je, als je alles op en af telt... dan denk ik dat je misschien wel vaker niet wint. Niet eerste wordt terwijl je eigenlijk dat wel gehoopt had. Dus eigenlijk een verliesje hè, voor je gevoel. Dus ja... Uh... Ja, dat zijn dingen. Ja, de, de, eigenlijk vind ik dat mooi. We hebben in het in, in, in, jaar nadat we Olympisch kampioen werden, daarna hadden we nog zilver. En het jaar daarna in Tasmanië was dat. Ja, toen waren we eigenlijk favoriet. Want we hadden de laatste internationale wedstrijd gewonnen. En daar hadden we de finale niet. Ja, als, ja, wij hebben het er wel eens over hoor. En, ja, dat kan ik nog heel goed herinneren. Dat we echt dachten, ja, nou is het succes van ons ja, toch eigenlijk wel afgelopen. En dat hebben we eigenlijk nauwelijks besproken. Maar ja, je, je, je kijkt elkaar aan en je denkt van ja, dit, dit moet zo niet verder. En dat is toch een moment wat, ja, wat bij mij heel diep zit. En wat ik toch eigenlijk heel mooi vind. Ondanks dat dat toch wel tijdelijk een einde was van onze samenwerking. Later zijn we in de 108 gaan zitten. Maar dat is toch wel iets wat ik Ja, vond eigenlijk wel een heel erg mooi moment. Want je ziet heel vaak... Mensen gaan, gaan een ruzie maken of, of men denkt van nou ze gaan elkaar de in intimmen of zo. Maar dat was bij ons eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk helemaal niet. Achteraf vind ik dat, hoe raar het ook klinkt, toch een soort van hoogtepunt. Even voor alle duidelijkheid, 1988 Seoul en dan de Holland 8 waar jullie dan uiteindelijk weer samen inkwamen, dat was in 1996, dus er zit ja, een ruime tu periode tussen. Ik zit natuurlijk zo in dat ik het inderdaad dat allemaal niet benoem. <laughs> maar je hebt gelijk. Wat ik nu ja. even weet was, 1990 en 88 was ze uh, heel goud... en dat jaar daarna op de BK in uh, Bled was dat hadden we zilvers nog steeds heel uh, erg goed. En plotseling was het echt helemaal weg, was het helemaal niks meer. En daar had ik het inderdaad over. Dus het zijn hoogtepunten en dieptepunten, zoals jullie het hier uitleggen: Nico Rings en Ronald Florijn. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het hockeyteam. Uh, die zijn namelijk bezig, de mannen, met de Champions Trophy in. Auckland. Van 3 tot en met 11 december vindt uh, daar dus die Champions Trophy plaats voor mannen. Nederland is ingedeeld in Pool B met Duitsland, dat klinkt bekend, Zuid-Korea en het gastland. In Pool A strijden titelverdediger Australië, Groot-Brittannië, Spanje en Pakistan om een plaats in die finale groep. En Nederland speelt op dit moment de eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. En Gerard de Groot is met een tijdsverschil van zo'n 11 à 12 uur daar live ter plaatse om verslag te doen. Dag Gerard. Hallo, 12 uur is het precies. Verder kan je niet van Nederland weg, volgens mij. Want als je doorvliegt naar Auckland, dan ga je weer tijd aftrekken. Dan kom je weer dichter naar Nederland toe. Dus het is heel ver vliegen. De ploeg zit hier, zo'n week om te acclimatiseren. Dat uh, hopen we natuurlijk dat het allemaal goed gebeurd is. De Nederlandse hockeyploeg speelt inderdaad tegen Korea, Zuid-Korea. 2,5 minuten oud, het is nog 0-0, nog weinig over te zeggen. Er is hier al de hele dag gehockeyd, hoor. Op die eerste zaterdag van deze Champions Trophy in uh, Pool A speelde Australië tegen Spanje. Het werd 3-2 voor de titelverdediger en Groot-Brittannië won nip van Pakistan met 2-1. Opvallend was dat voor zowel Spanje als Pakistan voor hebben gestaan in die wedstrijd tegen de favorieten voor de eindpool. Want ze spelen hier in twee groepen en de nummers twee van iedere groep gaan halverwege deze week naar de finale pool. Duitsland speelde hiervoor uh, voor de wedstrijd Nederland-Korea tegen Nieuw-Zeeland en Duitsland won uiteindelijk ook niet al te overtuigend met 2-1. Nou, dan zijn de cijfers allemaal bekend en je zei het al. Het roeien was een olympische medaille in Seoul. Een olympische medaille in uh, Atlanta natuurlijk. De hockeyers haalden daar ook medailles. Tweemaal brons voor de vrouwen en de mannen in Seoul. En het goud, het hockeygoud. Het staat misschien nog bij de hockeyliefhebbers in ieder geval in het geheugen gegrift. En ook waarschijnlijk bij de roeiers die bij jou aanwezig zijn. Nederland won daar het hockeygoud in Atlanta. Nou, dat is zo'n beetje de wedstrijd die we moeten gaan bekijken. Geen, uh, geen moeilijke wedstrijd zou je zeggen tegen Korea. Nou, daar zou je wel eens anders over kunnen denken. Want de afgelopen grote Drie toernooien, twee wereldkampioenschappen en een Champions Trophy verloor Nederland van Zuid-Korea. Dus wat dat betreft moeten ze hier vandaag op deze eerste dag in Auckland wat recht gaan zetten. Op welke manier zijn ze in deze wedstrijd gestapt? Want ik heb gelezen dat ze de oefenwedstrijd tegen Australië, bijvoorbeeld, de titelverdediger, verloren hebben. Ja, dat zijn allemaal overwedstrijdjes. Hè. Dat gaat over twee keer 25 minuten. Dan gaat het niet echt om het echi. Het is vandaag echt om het echi. Het moet vandaag gaan gebeuren. Nederland heeft dit toernooi aangepakt om uh, te zien hoe ze staan in de ranking. Hoe ze staan ten opzichte van de grote wereldtoppers. Landen als uh, Australië en uh, Duitsland en Pakistan. Ze weten dan op weg naar uh, Londen eventueel wat ze nog moeten gaan veranderen. Waar ze staan en hoe ze naar Londen kunnen gaan spelen. Dus wat dat betreft heeft Paul van As, de bondscoach, zich kwetsbaar opgesteld. Bij deze Champions Trophy Hij heeft gezegd van nou, als het niet allemaal lukt hier... dan zullen we wellicht onze ambities, onze doelstellingen voor Londen moeten gaan bijstellen. Maar zover is het natuurlijk nog niet hoor. Er moet nog heel gokies worden deze week. En is er al een bepaalde wedstrijd waar jij bijvoorbeeld in de eerste serie heel erg naar uitkijkt? Uh, nou ja, met angst en beven misschien wel. Nou, ik, ik, ik denk dat de wedstrijd tegen met name Thuisland, Nieuw-Zeeland... Een, een cruciale wedstrijd zou worden in de groep van uh, Nederland... wie er eerste of tweede wordt, om dan door te gaan naar de finale pool. Nieuw-Zeeland speelt thuis en Nieuw-Zeeland heeft dit toernooi aangepakt... om het hockey hier een beetje op de kaart te zetten. Nieuw-Zeeland is overigens al geplaatst voor Londen... voor die Olympische Spelen, net, uh, net als Nederland natuurlijk. En ook Australië, Zout Oceanië, door naar Londen. En ik denk dat dat een, een cruciale wedstrijd gaat worden... waar ik met veel belangstelling natuurlijk naar uitkijken... om te zien met name hoe ver Nederland tegenover... dat uh, felle en gemotiveerde Nieuw-Zeeland is. Laten we eerst maar eens beginnen met Zuid-Korea. En daar uh, moeten de heren maar eens even gaan vlammen. We hopen in de loop van dit uur nader van jou te vernemen. Gerard de Groot in Auckland, tot zover. Dank je wel en tot later. Ja, Gerard de Groot, verslaggever. In uh, beide gevallen dus 88 en 96 ook aanwezig op de Olympische Spelen... waar mijn gasten van hele ochtend... Hier op Radio 1 Mijn Nachtvluchten van Max uh, zijn. Dat uh, is uh, Nico Rinks en uh, Ronald Florijn. Beide goed voor goud inderdaad, maar laten we eens even wat verder teruggaan in de tijd. Namelijk de mannekes Rinks en Florijn. In wat voor gezin, we beginnen bij jou Nico Rinks, ben jij geboren? In ieder geval was het in Tiel volgens mij. Ja, ja ik ben oorspronkelijk uh, Tielenaar. Vier jaar uh, daar gewoond en aan de Zwolle. Ik heb een zus. Die is een jaar ouder, een jaar meer vijf dagen. Um, mijn vader. Ja, ik weet niet hoe ver wil je, wat wil je allemaal weten? Uh, nou, ik ben benieuwd, of, is het bijvoorbeeld een heel sportief gezin... waar vader en moeder ook uh, nee. al heel erg actief nee, op dat nee, gebied nee, waren? Nee, in ieder geval hadden ze helemaal niks met roeien. Mijn vader was, was, was een voetballer. En mijn moeder, ja, weet ik niet of ze echt een georganiseerde sport deed, dat weet ik niet. Ze was wel sportief hoor, dus ja. Wel raar eigenlijk. Is, uh, meestal is het zo: ouders, roeien zoontje of dochtertje gaat roeien, maar mij was het eigenlijk andersom. Mijn moeder is uh, uh, ja, nadat ik een jaar of vier, vijf aan het roeien was, dacht ze, Nou, dat is misschien ook wel leuk, misschien ook wel iets voor mij. En ze gaan roeien, roeien daar eigenlijk nog steeds. Zij is nu, ik uh, ga dat even rekenen, 75, 76, Mijn moeder is nog steeds een leeftijd waarop je kunt roeien. Er uh, ja, zijn heel veel mensen die dat doen. Maar goed, nee, nee, nee. Zij waren niet, uh, niet super sportief, nee. Mijn zus wel. Dat is een wedstrijdzwemster. Dus in die zin een goed voorbeeld voor mij. Want zwemmen is echt uh, beroerd als het om trainingen gaat. Dan moet je echt, uh, dat nou, is nu vanochtend, uh, echt om vijf uur je bed uit. En uh, ja, vanochtend was het nog vroeger. Maar goed, maar iedere dag hè, om te trainen. En dan, uh, ja, dan zijn de uren voor zwembad veel te duur. Dus in die zin voor mij een goed voorbeeld. Want in onze jaren, als je hem succesvol bent, is het wel wat makkelijker te regelen. Op school of met je studie. Maar tot die tijd moet je ook eigenlijk voor school, na school... En Zelfs het laatste jaar ook met 108 180, was ik gewoon aan het werk. Moest je ook in het begin voor je werk en na je werk. Nogmaals, als je eenmaal een uitzicht hebt op een Olympische medaille... Is er, is er van alles te regelen. Maar ja, in de aanloop is het uh, ja, soms wel lastig. 1-0 e hoor ik. Ja, jij, jij let meteen op. <laughs> Wat betreft mijn notities inderdaad. Ik krijg op mijn koptelefoon binnen 1-0 e voor Nederland. Ah, de heren en dames van Teletech zijn ook wakker... Want tot op heden had ik nog geen enkele uitslag kunnen lezen via teletext. We gaan even naar jou, Ronald, Florijn. Ben, in wat ben, voor gezin ben jij geboren? En dat was in Leiden. In Leiden geboren. Uh, en, ja, zeg maar, een, een, een arbeidersgezin. Mijn ouders hebben helemaal niks met sport. Ja, Mijn vader heeft wel wat gevoetbald in zijn jeugd. Maar ja, ik heb helemaal geen sportieve familie. Mijn vader heeft het altijd wel. We hadden een boot en die ging altijd mee naar de kaag. Mijn vader had het altijd wel over, over roeien dat ik moest gaan roeien, maar dat lag eigenlijk helemaal niet... in de lijn der verwachtingen, normaal. Roeien was toch altijd wel zeg maar, een studentensport. En... Ja, daar zit een elitair tintje aan, hè, op de een of andere manier. Ja, of vergis ik me nu heel erg? Het steeds minder, hoor, want als je kijkt naar bijvoorbeeld... de Olympische Spelen, dan, uh, en je kijkt naar al die sporters... dat zijn maar studenten. Dus dat is eigenlijk heel erg uh, veranderd. Uh, en zo er. elitair is studeren natuurlijk aan zich niet... Nee, maar, maar hij was misschien heel vroeger wel. Maar ja, wij waren al inderdaad uh, als junior ook al uh, razend fanatiek. Weet je wel, Van onze ouders die zijn volgens mij wel supersportief. Wat er heeft over de kaag. We gingen vroeger tussen de trainingen, als we niet <lacht> over het leren, gingen we geregeld zeilen. En we kwamen eraan. Het eerste wat Vader deed, die fietste notabene van Leiden van helemaal naar de kaag. Dus bij V. nou, dat is een behoorlijk stukje. Dus kwamen wij daar dan ging hij weer een hele tijd fietsen... om voor ons eten te halen of appetijt te halen. Dus die, nou, die, volgens mij was hij echt supergezond en uh, eigenlijk wel sportief. Maar dat jezelf verplaatsen met de fiets, dat, dat werd gewoon niet gezien... als, als een, een sportieve prestatie, nee, maar al, meer maar ja. vervoer, denk ik dan. Nou ja, nu in mijn werk om we heel veel mensen tegen. We zeggen, nou, ik sport helemaal nooit. En dan doe je een soort van brandweerkeuring en dan zijn ze echt super in conditie. Wat is een brandweerkeuring? Dan... oh ja, ik moet je alles uitleggen natuurlijk. <laughs> nee, ja. Nou ja, ik weet niet wat het is. Nou, ik maak dat niet je, je dagelijks moet, je mee. Moet, je moet aan, aan lichamelijke uh, voorwaarden uh, en ook geestelijke voorwaarden voldoen om bandweerman te mogen zijn. En die mensen die worden uh, uh, redelijk uh, uh, zwaar gekeurd, zou ik maar zeggen. En dan moet je ze dus echt op een fiets ergens of tegenwoordig moet je bij paar trap oprennen. En dan moet je toch wel voldoen aan. Uh, aan je moet een bepaalde conditie hebben. Dat, en dat, dat, dat wordt dan getest. Iemand zou moeten keuren om in een andere functie werkzaam te zijn. Gebruik je dan dezelfde testmethode? Ja, of nou, het lijkt dan, dan erg een, een andere keuring. Ja. Sorry. Uh, <laughs> ja, nou, nee, dat geldt voor ons ook. Wij deden dergelijke keuring ook eh, iedere, ieder, iedere maand. Om te kijken. je traint natuurlijk hartstikke hard. En je, je doet je uiterste best. Maar dan wil je ook wel zien dat je progressie boekt. Als je dat niet doet, ja, dan moet je trainingschema gaan bijstellen. En dat is ook een soort van brandweerkeuring. Wij moesten op zo'n roeimachine. En dan werd er van alles aan je gemeten. Nou ja, en, en soms dan ging je juist achteruit door, door, door, door al dat trainen. Hè. Dan train je misschien wat te zwaar. Of je deed de verkeerde dingen. En dan, nou, dan was er een trainer of een arts of anderszins een begeleider. En die, nou, dan ging je trainingsprogramma ging je bijstellen. in de hoop dat het ja, daarmee wel, wel verbeterd ja, is. Heel, dat is nog steeds zo. Dat deden wij vroeger volgens mij ja. vrij intensief. Ja, Je dus... ziet dat roeien wel vrij professioneel is. Uh, uh, dus zeg maar de fysiologische begeleiding. Uh, dat was al uh, to, toen wij begonnen met roeien. Ook vanuit onszelf uh, deden we dat. En dat zie je bij weinig andere sporten. Uh, ja, dat er zo goed gekeken wordt naar ja, hoe je traint en wat het oplevert en of je er beter van wordt. En wordt weer getest om te kijken of de uh, trainingen een goed effect hebben gehad. En wat is het moment geweest dan wellicht dat die begeleiding ook geprofessionaliseerd is geworden? Want ik kan me voorstellen dat dat niet vanaf het begin af aan ja, zo wij, geweest is. Ja, je hebt me gelijk, maar misschien wat dat betreft zijn we denk ik ook wel een aardig duo, zeg maar. Uh, uh, Alhoewel het misschien in de praktijk wel wat omgekeerd was. Want Ronald is eigenlijk psycholoog... maar heeft heel veel oog voor juist de, de, de fysieke uh, aspecten. En ik ben uh, uh, bewegingswetenschapper en daarbinnen heb ik fysiologie gedaan... En ik heb heel sterk het idee van, nou ja, winnen uh, komt uiteindelijk door juist mentale aspecten. Maar dat betekent niet ieder geval dat we allebei over van alles nog wat hebben nagedacht. En ook nog voordat je die, die, die, die, die hartslagmeters die je tegenwoordig in je pols kunt hebben... hoe wij al met, met kastjes in de boot, ja, die waren wel een half kilo zwaar... En om te kijken, van nou wat is nou eigenlijk mijn hartslag tijdens, uh, tijdens, ja. tijdens zo'n training? Dat is een heel mooi verschil, botst dat wel eens. Het een klinkt namelijk wetenschappelijker dan het ander. Hè? Daar hebben we het voor de uitzending even over gehad. Ja. Dus, dus uh, vanuit uh, de psychologie redeneer jij misschien, op uh, Nee, nee ik denk, denk juist vanuit de psychologie heel erg fysiologisch. Dus ik kijk heel erg uh, hoeveel bot iemand levert bijvoorbeeld. En, en uh, uh, ik geloof heel, heel weinig in, in psychologische begeleiding. En Nico, juist weer iets geduverseerd, daar gelooft hij er wel in. Dus uh, we vullen elkaar omgekeerd aan, zeg maar. Ik ben psycholoog, maar ik denk helemaal niet in, in, in psychologische begeleiding en dat soort dingen. Maar meer in fysiologische begeleiding. En bij Nico is dat, nou, niet omgekeerd, maar... Dus ja, is dat is he, heb je dan wel de juiste studie gevolgd, Ronald? Nou, ja, maar dat kan wel. Kijk, binnen de psychologie kun je ook heel erg uh, fysiologisch denken. Dus dat, dat denken en, en je geestelijke processen, dat dat heel erg... Vanuit het fysieke aangestuurd wordt. Dus uh, nou, dat is denk ik, dat is een stroming die, die, die, uh, die gewoon bestaat. Dus, uh, en die bedoel je dan vanuit het fysieke aangestuurd worden? Dat, laten we zeggen, dat alle processen die zich voltrekken in het lichaam in principe chemische processen zijn. Ja, en wanneer je dat maar goed het. op orde hebt, dan, dan functioneert dat nou, lichaam ja, en de daarbij de, de komende geest ook wel. Ja, nou, bijvoorbeeld iemand is depressief. Dus je zegt, nou goed, dan moet je met iemand gaan praten en allerlei therapieën. Maar er zijn ook richtingen die zeggen, van, nou, nee, je moet met, met die mensen gewoon fysiek gaan trainen. En wat zie je nu eigenlijk? Dat dat het beste resultaat heeft. Ja, dus er zijn allerlei therapieën. En er is ook een therapie dan die zegt, nou, je moet gewoon mensen gewoon op een fiets zetten... of op een roeiergemeter om fysiek eh, meer eh, te, te gaan trainen. En dan zie je dat die depressiviteit weggaat. Terwijl dat heel erg door mensen gezien wordt als een psychische aandoening. Nou, ik denk, niets is minder waar. Goed, voor zover het allemaal te scheiden is natuurlijk. Maar ja, dat wordt dat, dat, dat, dat, filosofie... Uh, ja, ja, weet je, de, de mens is volgens mij dan toch, toch één geheel. En ja, je kan er uh, levenslang over discussiëren... wat de oorsprong van, van alles is wat ons beweegt. Hè. Is dat iets fysiologisch? Is dat iets psychisch? Uh, waar start het, uh, volgens mij? Dat. Dan komen wij hier aan tafel vanochtend zeker binnen nee. een uur niet uit. We komen er in een uur hier op Radio 1 niet uit, maar het is wel... Prettig ...om te horen wat de filosofie van de twee heren is... ...die twee keer goed waren voor goud op de Olympische Spelen natuurlijk. Nee, in ieder geval Want ergens de... heeft het wel gewerkt. Nee, ik, ik denk wel dat, dat je, dat je uh, overal over na moet denken. En dat, dat was bij ons, en dat wou ik eigenlijk als antwoord net gezegd hebben... Uh, dat, ...dat was bij ons wel aanwezig, zeg maar. Dus de mentale kant, alhoewel het net andersom was... ...als wat je op basis van onze studie zou verwachten... Maar uh, ik denk wel dat we wel overal over nadachten... en dat we ook wel in staat waren om de mensen die ons daarbij konden ondersteunen... dat we die daarbij konden betrekken. Zo werden we begeleid door... door, door uh door universiteiten, zeg maar, omdat wij wel meedachten... en ook wel terug konden koppelen van, hé, hey, wat voel je nou? En gaat het nu goed? En allerlei hormoonbepalingen werden bij ons gedaan... en dat kon je dan weer koppelen aan je gevoel. En werkt dat ook wel, zeg maar, hormonaal zou je zeggen... nou, oké, okay, je bent nu echt in topvorm. Maar ja, als je dan op zo'n roeimachine zit en je presteert helemaal niks... ja, wat is dan die topvorm waard? Dus in die zin zijn er zelfs mensen uh, op, ons, op ons gepromoveerd. Ja, nou, dat betekent toch wel dat de, uh, alle kennis die er in Nederland aanwezig was, zeg maar, daar deden wij wel wat mee. Dus, dus in die zin denk ik dat het ons wel, wel geholpen heeft. En het is ook een duo, maar hoe heeft het duo Ronald Florijn en Nico Rings elkaar leren kennen? Oh, mag ik dat vertellen? Ja, nee, nee, nee. <lacht> nou, nou ik vind, dat vind ik ook heel mooi. Geef je, geef je, je zo vaak sterk. het woord aan Nico, ja, nee, Ronald? Nee, maar hij kan het waardig vertellen. Dus nou ja Ronald, was, ja, Ronald was een held. Ik was junior. Ronald is een jaar ouder, maar Ronald was dan naar de Spelen geweest. Ik was maar, ik was maar een nieuwkomertje. En uh, Ronald roeide ook veel harder. En, en ik, ik, ik, moest op een, een sprintwedstrijdje moest ik tegen iemand... waar Ronald wel eens van verloren had... En daar won ik van. Dus Ronald dacht, hé, hey, daar komt iemand aan... Uh, en daar moet ik, kan ik misschien wel eens een keer uh, iets, iets mee gaan presteren. Dus ik was na die wedstrijd uit te puffen op een bankje. En dan kwam Ronald naast mij zitten. Ik, nou, helemaal vereerd natuurlijk. En toen vroeg hij ook nog van, hé, hey, wil jij een keertje met mij roeien? Ja, nou ja, uh, ja, ja graag, tuurlijk, leuk. En uh, nou, dan gingen we afspreken. En uh, ik, naar nou, Amsterdam, ik woonde in Zwolle. Uh, gewoon een middelbare scholiertje nog. En uh, Roland woonde in Leiden, dus we spraken af in Amsterdam. En Roland had, uh, had een motor, die, oh, he, die was net ja. 18. En ik naar het Amsterdam station lifte notabene. de benen. En nou ja, uh, komt Roland komt me ophalen, maar hij ja, had maar één helm. <laughs> Had ik tegen Barbara uit de auto verteld, inderdaad, oh. ja. Nou, hij uh, op zijn Suzuki volgens mij een 900, in ieder geval een nee, zware, nou, ieder geval zware motor, Ja, dat ja, een pittig ding, ja. Ja. ja. ja, goed, ik had dus geen helm en ook niet zo klep. En uh, ja, op een moment uh, muggen achter je ogen, zeg maar, want hard rijden deed hij ook wel. Nou, ik zei tegen Nico, ja, Barbara zei net, ik had maar één helm, van waarom heb je die helm niet aan Nico gegeven, maar hij ja. je natuurlijk voorop zit en je rijdt, dan kan je je capuchon niet vasthouden tegelijkertijd. Dus, eh, nee, ja. en, en je kunt ook niet uh, 500 vliegen in je ogen opvangen... Nee, want nee, dan ja. zie je ook niks meer. Maar 200, dat... 200 reed hij wel, hoor. dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, toen kon dat uh, nog... Maar goed. Toen, dat was in het jaar... was je, was, de, je bent nog, geboren in 1962. Ja, maar een, ik ben er nog niet, want toen stapten we... Uh, oh, je bent er nog niet. Nou, toen gingen we trainen, de allereerste training. En echt waar, nou, geloof ik bijna niet, de allereerste training... was stappen in die boot, en we kukelen zo naar de andere kant weer uit. Ja. De eerste training. Een zwemtraining. GELACH <laughs> Ja, nou ja, zo vaak. Zwem je niet hoor, als roeien. Maar al, al echt, echt onze allereerste training samen nou, meteen een nat pak. Misschien is dat wel gewoon een, een kwestie geweest... van het lot toch tarten, ondanks het slechte begin, ja, voorwaarts. Hetgeen ja. ook aangeeft dat je dus uh, zeer bereid was... om er de schouders onder te zetten. Ja, je vergeet dan gewoon zo'n dolklepje. Dus je riemen liggen in zo'n dol, maar die moet je wel aandraaien. Nogal wie, nogal dus dat ik daar... Ja, de eerste keer dat ik mijn rond mag groeien, ja, dan ben je toch wel... Ja, dan wil je misschien wel extra je best doen... en dan gaat het juist uh, niet helemaal goed. Daarna zijn we nooit meer omslagen. Zo vaak gebeurt dat ook niet, maar ja, is het is frappant de allereerste keer... Nee, eigenlijk is ja. het een goed begin, want je hebt dan gelijk het meest plezier... als je in het water ligt en weer uitstapt. Ik bedoel, dan heb je ook gelijk een verhaal en de geschiedenis met elkaar. Nou, het heeft in ieder geval een hoge anekdotische waarde, ja. denk ik. Ja. En, het, en het schept misschien ook wel in de mislukking weer een extra band. Klopt. Omdat je net ja. zei... Het, het zijn niet alleen maar de hoogtepunten... Ja. maar het zijn natuurlijk ook de momenten... dat je misschien wel het vertrouwen ook in elkaar kwijt ja, bent. Ik denk dat het voorwaar is, maar dat voorwaarts is. Ik, ik, ik, ik, we zien elkaar niet dagelijks, maar het is gewoon wel... Ja, het is gewoon een heel goed gevoel en... en... Ja, weet je, dat is moeilijk om onder woord te brengen. Maar ik denk dat wel de basis is van, van ons succes. En zeker omdat het zo lang geduurd heeft. Van 88 tot en met 96. Ja, ik denk... Zou, zou je kunnen zeggen dat, dat zo'n vriendschap... en, en zo'n um, partnerschap eigenlijk... misschien wel een betere overlevingskans heeft... dan een gemiddeld huwelijk... Nou, zover wil ik misschien niet gaan, maar ik denk wel dat er, ik denk wel dat er niks... Bij, ja, niks klinkt zo, maar er kan heel weinig gebeuren Wil dat ons uit elkaar drijven, zeg maar. Dat, dat denk ik wel. Ronald? Ja, ik denk waar we allebei goed in zijn, dat is denk ik de, de sterkste binding. Ook uh, dat we... Ja, kijk, dat succes in Atlanta en dat, dat, dat is natuurlijk mooi. Uh, maar er is natuurlijk een weg naartoe. En je weet niet, per god weet je natuurlijk niet wat, wat je gaat bereiken... Als je aan het trainen bent. En waar we allebei goed in zijn, is, is een doel uitstippelen. Dus gewoon, ja, hij, hij ging van Zwolle naar Leiden. Ja, dat dan. En een gegeven moment in Amsterdam. Maar hij ging dan gewoon elke dag naar Leiden toe. Met de auto of met de trein. En we gingen dan trainen. En dat is gewoon uh, zwinters, et cetera. En ik ging in de zomer van Leiden naar Amsterdam elke dag trainen. Ja, dan heb je natuurlijk nog helemaal geen succes. Je weet helemaal niet wat het gaat worden. Uh, en natuurlijk heel vaak... Hebben andere mensen momenten als ze denken, ja, waarvoor doe ik dat eigenlijk? En, en wat doe ik eigenlijk in Amsterdam? Maar wat doe ik eigenlijk in Leiden? Ja, achteraf, als je Olympisch beschouwd hebt, is dat duidelijk. Maar op weg daarnaartoe naartoe is dat helemaal niet duidelijk. En we zijn allebei heel sterk in ja, dan consequent daar gewoon uh, in verder gaan. En, ja. Ja. Dat zijn de, de, laten we zeggen, de mentale krachten die jullie dan aan de dag leggen. Ja, wat maar... heb je er fysiek voor nodig? Ja. Je moet het ook gewoon leuk vinden om inderdaad wat zegt. Eh, waar, dat, dat denk ik ook. En het is nog, nog gekker, misschien wel. Want Ronald was in 87 al gekwalificeerd voor de spelen in, in een, in een dubbel 4. Vijfde of zo, weet je. Ja. Dus, nou ja, dat zit je ook al in de buurt van de medailles. Dus, dus hij had het allermakkelijkste was geweest: van nou, ik ga lekker in die dubbel vier. Maar goed, wij dachten van, nou ja, met z'n tweeën bestaat de kans... dat je nog hoger komt dan vijfde. Maar goed, je laat aan de andere kant wel wat los. En tegenwoordig zou dat nooit meer gebeuren. Ja, cool. Stel dat de ploeg... Dat, dat... Waarom zou dat tegenwoordig dan niet ja, meer gebeuren? Nou, het is gebeuren? veel te veilig. Van, je zit in de buurt. Je bent al vijfde, je zit in de finale. Je ja, maar bent vind je Olympisch. dan dat de huidige roeiers een beetje laf zijn? Nee, dat weet ik niet. Het is een hele andere tijd geweest nu. Dat weet ik niet. Maar er zit veel meer organisatie bij. Je weet het bij, niet of je wij... uitspraak over doen? Nou, dan wordt het, dan wordt nou, het, het negatief opgevat. De... Maar... Wij hadden vroeger veel meer dan nu zelf de regie, maar we kregen hem ook. Hè. Het werd ook toegestaan. Misschien wel omdat we zo eigenwijs waren of omdat misschien de mensen die erover gingen... wel dachten van hey, dat zijn toch weer jongens van dusdanig kaliber. Die, die kunnen misschien, als we ze wat de vrijheid geven, heel hoog komen. Dat, dat, dat, dat zal vast wel. Maar aan de kant, als ze uh, daar anders over gedacht, dan hadden we dat ook gedaan. Dan was het mislukt geweest. Die dubbel vier was sowieso, had al niet meer bestaan waar Ronald dan in roeide. Ja, en die eigenwijsheid of... of ja. Ik weet het niet wat het dan is, ja, maar die nu hadden steeds, je, je ziet nu steeds meer bij de roeiploegen, maar misschien ook wel de buiten, dat het hele proces gestuurd wordt door de, door de, door de coaches of de bondscoaches. en uh, Ik kom wel roeiers tegen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk dat. Maar ja, dat mag niet van de bondscoaches. Ik denk, ja... Dat zou in onze tijd niet voorkomen. Maar stel gegeven. dat iemand dan in deze tijd toch die eigenwijsheid... ook die jullie aan de dag hebben gelegd toen, uh, nu gewoon hanteert... en zegt, joh, weet je wat, meneer de Bondscoach, ja. dan ga ik het wel zelf doen. Of ik ga dus nooit zo België roeien, waar ik wel die vrijheid krijg. Ja, maar krijg. de Felicia-a-status, dat hadden wij ook wel. We dan ja, nou, dat kon ons niet zo schelen. We waren echt helemaal niet mee bezig. Of dan moet je je auto inleveren, weet ik. Hartstikke mooi dat al die faciliteiten er zijn. Maar je mag niet, vind ik... Uh, Daardoor laten bepalen uh, uh, in welke boot je gaat. Of, of, of, of je wel of niet in een Olympische equipe zit. Ja, ik denk dat je. Bij mij, althans, maar dat is waarschijnlijk voor iedereen anders hoor. Maar voelt het heel goed dat je op zijn minst het gevoel had dat je zelf de regie mocht hebben, mocht houden. Ja. Maar jij kunt, of jullie kunnen allebei dan ook terugkijken op een geslaagde missie. Ja. En stel dat het niet geslaagd was, dan had je van je omgeving waarschijnlijk te horen gekregen. zie je nu wel. Ja, maar dat is altijd. Dat is ook, maar dat is ook als je begeleid wordt meer, meer via de bondscoach dan. Dus dan heb je hetzelfde punt. Dus uh, ja, ik denk ik dat denk een goede coach laat ook meer de roeiers de vrijheid om zelf te bepalen. Ik denk dat, dat je kan natuurlijk de NN hebben. Ons oude systeem, zeg maar, dat wij zelf de regie hadden. En zeg maar, coaches die dat uh, toelaten. En misschien, wat Nico ook zei, is nu wel wat lastig, Omdat je de, de aansporters, die, ja, die krijgen een soort minimuminkomen. Ja. Een auto. En als ze natuurlijk kiezen voor een ander nummer... ja dan zijn ze het in één keer kwijt. Dus, dus, dus ja die zitten dan sneller in spagaat om te denken... Ja, wacht even, kies ik nou voor die zekerheid? Of... Die kans op een groter succes. Nico Rings, jij gaat straks uh, een, je, je voetbalploegje ploegje, ja. Ja. Zelf trainen. Ja. Maar zit er misschien een mogelijkheid in... omdat jullie daar toch wel bepaalde ideeën over hebben... en, en je kwaliteiten al hebben bewezen... mogelijkheid in dat jullie bondscoach van de eh, roeiequip gaan worden... Ja. in de toekomst? Ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. En aan de ene kant... Uh, vind Ik uh, ja, ik heb vrij lang doorgeroeid, zeg maar. Ter, terwijl die kinderen die ik nu heb, die waren er toen ook al. En, en ja, ik vind eerlijk gezegd, gezien de thuissituatie, dat ik dat niet kan maken. Hè? Want als je bondscoach bent, moet je dus ook alle weekenden alle, ja, trainingskampen. en nou, trainingskampen. Dus in nemen. die zin, nog maar de vraag of ik het zou kunnen hoor, uh, uh, of, of ik het zou willen. Ja, en aan de andere kant, ja, nogmaals, de, de tijdgeest, wat ik net ook al zei, is, is, is veranderd. En er zijn hele andere coaches en ik stiekem denk ik wel van ik zou het misschien wel een uitdaging vinden. Maar dan moet het uh, ook in je, in je privé situatie, zeg maar, moet het allemaal maar passen. Maar het is wel zo, ik spreek wel met veel roeiers, dus ik ben er wel bij betrokken. Ik ken ze allemaal en ze, ze spiegelen ook wel, zeg maar. Ik af en toe komt er iemand bij me thuis en dan... Nou, ja, dan bespreken we zoals het dan nu gaat. En moet ik me wel erg inhouden. Dus of nou, ik zou zus of ik zou zo. Ik, ik, ik laat ze kletsen en dan. Uh, ja, dan probeer ik wel een idee te vormen. Maar ik ben heel erg uh, bang dat ik ze het gevoel recht, uh, uh, geef dat, dat, dat, dat, dat ik ze ga sturen, zeg maar. Want ik zou heel graag willen, waar we het net al even over hadden, dat ze zelf dat uiteindelijk ook mogen gaan bepalen. Dus maar ja, precies ik... die vernieuwing, daar zitten we misschien eventueel op te wachten. Dus dan zou dat met een coach die dat idee zou willen doorvoeren... juist heel goed uitkomen. Maar... Ja, maar dan... Ja, dat heb, ik denk dat je er heel erg gelijk in hebt. Maar als ik dat nu ga toepassen, zeg maar... dan denk ik dat het gaat botsen met de huidige coaches. Dus in die zin <lacht> moet, ik me, moet ik me vooral een beetje inhouden. Ronald, we, we, we, heb jij nog coachambities? Nou, we hebben het er al een keer over gehad. Vorig jaar volgens mij, van dat dat op zich een Hollandacht acht coachen... dat, dat zou heel erg mooi zijn. Ja, dat het mooiste zou zijn, zijn om dat met Nico te doen... Maar je loopt wel het gevaar, los van de thuissituatie... dat ja, je dan het eigenwijze oudje bent die natuurlijk ja, weet hoe het gegaan is... en dat probeert te kopiëren. Dat is natuurlijk een soort valkuil ook voor jezelf. Maar goed, ja, ik zou het ooit wel heel erg leuk vinden... maar misschien is dat nu nog niet uh, de tijd rijpte voor. Misschien moet je nog net iets uh, ouder zijn. De, de 60-plus uh, bereiken. Dat maar, gaat nog even duren, want je bent geboren <lacht> in 1961. Ja, ja, dus uh, misschien even tien jaar wachten en dan uh, dat gaan doen. Ronald... Uh, nee, sorry Nico, dat wou ik aan jou vragen, want jij gaf het aan. Ik zou het, geloof ik, uh, op dit moment thuis ook niet kunnen verkopen om, om coach te gaan worden, want het gaat heel veel tijd kosten. Wat, wat hebben jullie er in het verleden uh, voor moeten opgeven om dit allemaal te bereiken? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat je als, als uh, jong manneke, vaak trainend, veel hebt moeten laten... Nee, je geeft niks op. Nee? Dat, is, dat is echt een misverstand, uh, die creëren sporten zelf hoor. Uh, eigenlijk ja, gewoon Elke dag trainen is gewoon lekker. Je bent, je bent lekker buiten. Je zit op een, vaak op een mooi meertje. Je bent lekker uh, bezig. En wat je ook ziet is dat... Als je, als je elke dag sport... dan krijg je een soort regelmaat. Waardoor je ook beter gaat, gaat leren op school. Uh, of later in je studie. Dus, uh, ja, en elke week in de disco. Dat gaat ook vervelen. Dus, uh, en dan Bovendien, als we in het zijn... dan gaan we ook af en toe wel een keertje stappen. Dus, dus eigenlijk... Je, je, je, je krijgt heel veel voor terug, juist. Het is niet dat je er iets voor laat. Eh, Ook dat, niet de fysieke beperkingen die je zelf soms moet opleggen. in de zin van niet te veel bier ja. drinken, niet te veel vetten eten. Geen, nou, op een gegeven moment is het, is het, is het een soort levenswijze geworden. En dat, dat realiseer je allemaal op dat moment niet. Nee. Maar de laatste jaren, wat ik net uh, probeerde aan te geven. Is te, toen had ik twee kinderen. En dat is wel even net wat anders. Dan, dan krijgt het toch wel. Ja. Ja, heel veel uh, uh, zaken die uh, je genoot dan, dan thuis allemaal zelf moet oplossen. Nu had ik het geluk. trouwens ook. Maar dat zelf, dat het ook een auto roeister uh, is. Uh, ja, die, die snapt het allemaal wel. Maar goed, je hebt toch je omgeving die zegt van... nou, Nico, zou je nou niet eens een keer je studie afronden... of zou je niet eens een serieuze baan uh, gaan nemen? En, huh? Achteraf als je medaille wint... dan is dat toch wel een soort van verantwoorde tijdbesteding geweest. Allemaal al dat geroei. Maar als je die niet hebt, dan realiseer je heel goed... Dat inderdaad, wat jij nu al aangeeft... dat heel veel mensen gezegd zouden hebben van... nou, uh, uh, uh, zonde van de tijd allemaal, dat geroeien. Je had beter wat serieuze uh, uh, dingen in het leven kunnen, kunnen gaan doen. Maar ja, goed, als je inderdaad die gouden medaille gewonnen hebt... dan zeg je, ja, logisch zou ik ook gedaan hebben. Maar ja, nog gemakkelijk. natuurlijk. Dat is makkelijk, ja. We ja. hadden het net al even over die mentale kracht. Waarvan mm. jij zei van, nou ja, dat is niet alleen maar kracht... maar het is ook gewoon een soort levenswijze uh, geworden. Um, wat, wat moet je fysiek precies in huis hebben om een goed roeier te worden? Want op welk moment zijn jullie bijvoorbeeld... Uh, ik vraag het aan Ronald Florijn. Ja. Als eerste in contact gekomen met het roeien... en, en voel je van dit gaat het worden, dit is het? Nou, eigenlijk begint dat niet dat je weet dat je fysiek geschikt bent... maar meer ja, dat het lekker is om op het water. Ik, ik begon in Leiden bij zo'n klein clubje. die Leiden, en, uh, ja, dat was, ik, ik roeide met wat anderen... En na afloop altijd watergevechten. Ja, daardoor blijf je bij zo'n club hangen en, en ga je meer trainen. Dus meer vanuit het plezier. En later merk je als je naar wedstrijden toe gaat dat je, ja, dat je vooraan ligt. Dus dat motiveert natuurlijk nog meer om uh, harder te gaan trainen. En, en uh, op een gegeven moment kom je voor het eerst in het buitenland door het roeien. Dus dat, dat geeft ook een uniek gevoel waardoor je nog verder gaat. Dus uh, nu weet je achteraf van... Ja, wat maak je geschikt als roeier als je een bepaald vermogen kunt leveren. Hè? Een bepaald voltage. Maar goed, daar dacht je in het begin helemaal niet over na. Dat is meer gestuurd vanuit uh, het plezier. En die 1,91 meter die jij telt, is dan handig? Want dat is voor het roeien beter dan bijvoorbeeld iemand die uh, nou, Nico, in een kanootje zit? Ik, ja, dat zegt Nico. Over het algemeen zijn roeiers lang. Dat zie je in zo'n Olympisch dorp. Dan vallen roeiers al op. Samen met het volleyballers en de volleyballers en de basketballers. Ja, nog langer. Maar roeiers vallen zeker op door, door hun lengte. Maar ik zal nooit iemand die klein is uh, weerhouden om te gaan roeien. Want je ziet ook mensen die... die ja, een stuk kleiner zijn en ook olympisch goud hebben. Dus uh, mij zou je nooit horen zeggen dat je dat niet moet uh, gaan proberen. Nico Rinks, 1,96 meter. Wat was jouw eerste kennismaking met roeien... en dat je ook dacht, ja, dit ga ik doen? Ja, ik heb vrij veel andere sporten ook gedaan. En, en waaronder ook uh, volleyballen, vrij serieus. Maar dat was altijd binnen. Ik had enorme behoefte op een gegeven moment... om ook, om ook ja, buiten een beetje, beetje uit te waaien... En, ja, echt helemaal niet met het idee van... Nou ga ik ooit een keer uh, olympisch kampioen worden of wat ook maar. Maar ja, wat rond aangeeft, je, je, je vindt het leuk. En het was een roeien zelfvereniging in Zwolle was dat dan. En ja, gewoon lekker op het water spelen. En, en ja, inderdaad, van het een komt het ander. Op een gegeven moment mag je een keer... Hè, dan ben je de beste van de club uh, in jouw leeftijdscategorie. Dan mag je een keer naar de bosbaan in Amsterdam. Nou, dat vond ik heel wat. En dan doe je daarvoor in mee. En dan mag je een keer met de bus mag je naar, mag je naar het buitenland... Uh, ja, ja, zo komt van het een en het ander. En, en ja, de, de, de basis is toch ja, dat, je, dat, je, dat je het lekker vindt om. om, om inderdaad, toch al moeten worden. Want roeien is toch wel een vrij fysieke, uh, fysieke sport. Je moet niet bang zijn om. Uh, om uh, ja, ja, pijn is het ook niet hoor. Maar om moeten worden, toch door te, door, te, door te willen of door te kunnen gaan. Ja, en uiteindelijk, als je kampioen wilt worden, moet je toch wel een zeker vermogen kunnen leveren. Hè? Dus, dus op een machine of op, in zo'n boot met een zekere kracht moet je wel aan die rim kunnen trekken. En je moet het een tijdje vol kunnen houden. Er zijn wel voorwaarden om, om ooit een keer te kunnen winnen. Dus een zekere aandacht moet je wel hebben. En die 1,96 meter die jij telt... jij geeft aan dat het toch wel mooi is om een bepaalde lengte te hebben... in plaats in, in, in verband met een kniebuiging in de bal. Nou ja, Ronald heeft gelijk. Het, uh, er zijn hele goede voorbeelden van mensen die kleiner zijn... en ook Olympisch kampioen worden. Ze zullen er meer wegen naar Rome leiden. Maar... Uh, Fysiologisch gezien, hè, dus als je het lichamelijk bekijkt, als je wat langer bent en je roeit met iemand die veel kleiner is, dan kan je je voorstellen, ondanks dat je natuurlijk de boot daar wel een beetje op kunt afstellen, als dus je echt veel kleiner bent, dan moet je zelf veel meer opvouwen. En dan krijg je een wat ongunstige kniehoek. Zeg maar als je heel diep door je knie moet buigen, is het zwaarder om op te gaan staan dan wanneer je maar een klein beetje hoeft te buigen. Dus die verschillen die merk je natuurlijk in de boot ook. Dus idealitair. Ik dacht, ik zeg dat het rood ook wel iets groter was dan 1,91. Maar ja, als je ons zo in de boot ziet zitten, dan lijken wij even groot. En uh, ook als je foto's of filmpjes ziet, zeg maar dan is het allemaal vrij gelijk. en Ja, ik denk wel dat het geholpen heeft om, uh, om samen heel hard te kunnen. Want wij konden binnen één jaar... Ik vertelde net al het verhaal van roland kwam uit de vier. Dus binnen één jaar je en kwalificeren en meteen limpskampioen worden... dan moet je toch wel heel veel overeenkomst hebben in zo'n dubbel twee. En het is niet voor niks dat dat vaak... Toppers en ook ploegen die het heel lang volhouden... dat waren in ieder geval vroeger, ik weet niet eens, of nog steeds... dus heel vaak tweelingen. Tweeling, ja. Die gingen samen, die konden samen, die konden samen ruzie maken... want je bent toch wel aan elkaar verbonden als tweeling. Kunnen jullie dat samen en iets ruzie daarvan, maken? Ja, iets daarvan hebben wij ook wel. Nou, ik vertel dat we hebben hele zware tijden meegemaakt. Gewoon heel zwaar, valt ook wel mee. Maar niet winnen, of zelfs heel dik verliezen. Dat je toch ja, bij elkaar blijft. En ja, dat, dat is niet zo makkelijk. Nou ja, je had het al even over een huwelijk... Het, ja, pas als je echt een super goede band hebt, dan kan dat. En dan blijf je ook uh, dingen en je blijft elkaar respecteren. En je, je kan een keer boos worden. Je, ik weet ook nogal dat sommige dingen denkt hij heel anders dan ik. Maar dat, dat is ook wel weer mooi, anders zou het misschien ook weer saai worden. Ja, dat soort dingen. Ja, bij ons heeft het wel geholpen, denk ik, te, om het ja. langzaam vol te houden. Nico, jij zei voor de uitzending tegen mij... ik kijk niet vaak naar de beelden van een overwinning... want dat gevoel en die emotie, dat zit heel erg in mij. En anders word ik een soort toeschouwer bijna van mijn eigen wedstrijd. Ja. Ronald, hoe ervaar jij dat, Ronald Florijn? Jij zat ook in die twee zitter, noem ik het dan maar even, ja. uh, in 1988. Kijk jij daar wel eens naar, naar die beelden? Of heb jij zo'nzelfde gevoel? Nee, nou, het zit in mijn lijf toe, en dat is maar, het. Wat je dan wel hebt, is dat je dan kijkt alsof je naar een vreemde kijkt, naar, naar, naar, naar een ander. Dus dan, dan, dan, dan vind je het eigenlijk weer verrassend dat je wint. Je weet natuurlijk wat dat, dat gaat gebeuren, maar toch, ja... het. het, het, het het is een heel apart gevoel. Je bent, het, is natuurlijk ook, ja, het is zoveel jaar geleden alweer. Het is ook bijna een ander. Maar uh, ja, het, het is, je kijkt zelfs nog wel gespannen naar zo'n wedstrijd. Omdat je jezelf er niet meer herkent. Als ik tegen iemand zeg dat ik Olympisch kampioen ben, heb ik het idee dat ik zit te liegen. Terwijl, ja, het is toch wel gebeurd. Nou, dat is heel opmerkelijk, ja. dat je dan het idee ja. hebt dat je zit te liegen. Ja, het is, wat zegt dat het, over jezelf? Oh, daar moet ik even over nadenken. Wat wij wat ermee zeggen? Uh, ja, de, de, dus... dus Alsof je bijna inderdaad sowieso buiten die periode staat die je ja, hebt beleefd. Je kent jezelf heel goed met alle twijfels die je hebt gehad, ook in de aanloop. Dat op het moment dat je gewonnen hebt, dat gevoel heb ik ook weer denken, Hoe kan het nou eigenlijk dat, dat wij dat wonnen? We zijn ook maar gewoon heel normaal en we zijn ook niet super gespierd of weet ik wat. Of, ja, dat, dat is een hele naam. Ja, ja, uh, uh, kijk, wij, wij waren gewend dat Oost-Duitsland, die won alles. Dus ook al hadden we ons nog zo goed voorbereid... Na de start keken we om, ja, we lagen het op een paar lengtes voor ons. Dus ja, je was helemaal gewend dat je ja, altijd op je bek kreeg bij wedstrijden. En als je dan net op het, het grootste wedstrijd in Seoul daar wint, ja, dat, dat is een droom zeg maar. Ja, ja. Alles, alles klopt ook op dat moment. Van, van toen we daar aankwamen in Seoul tot alles wat ertussen gebeurde, alles klopte. En, en uh, ja, dan dan uh, droom je ja, als je wakker wordt, klopt het niet. Dus zo kijk je ook een beetje naar die beelden van ja, straks, straks word je toch nog derde of vierde. Dat is, zo kijk ik er wel naar. Ja, bijna alsof je inderdaad op dat moment dus buiten jezelf staat. Ja. Nou, we laten um, uh, het gesprek hier heel even voor wat het is. Maar we gaan wel kijken wie, wie op zijn bek geeft, om maar even met de woorden van Ronald Florijn te spreken. In uh, Auckland bij de Champions Trophy. En daar is Gerard de Groot. Gerard. Hoe staan ja, het waren voor. Wel helder, het, waren, het waren wel helder, hoor, die twee roeiers uh, in dat tijd. Uh, in Seoul ook. Dat was, was prachtig om dat uh, mee te maken, die gouden medaille. Die viel uh, eigenlijk uit het niets op dat moment. Hij zegt dat terecht. De Oost-Duitsers wonnen toen, uh, toen alles. En toen Nederland dat goud haalde, dat was één grote verrassing. De hokjes zorgen hier vandaag in Auckland niet echt voor een verrassing tot nu toe. Nederland uh, speelt een wedstrijd waar de vonken absoluut niet van afvliegen. Het is rust. Nederland leidt wel met 1-0. Dat wel. Acht minuten gespeeld... Toen Take Takema, de tweede strafcorner, raakschoot voor Nederland. De rust is zojuist begonnen. En daarna was het een hele rustige, niet, boeiende, niet echt boeiende wedstrijd. Nederland liep de afgelopen drie grote toernooien... twee wereldkampioenschappen en een Champions Trophy in het Koreaanse, het Zuid-Koreaanse mes. Zoals dat heet, wilde aanvallend spelen, wilde hoog tempo draaien. En dan wachten die Koreanen rustig op de counter. En daarvoor hebben ze een uitgelezen spits. Zo jong, ho. Hij speelde enkele jaren geneden... Alle Nederlandse hockeyspelers van de Nederlandse velden. Toen hij onder andere bij Laren in de competitie. veel doelpunten maakte en schitterend hockey liet zien. Hij is helaas vertrokken van de Nederlandse velden. Het is een genot om deze jongen te zien spelen. Hij is nog wel internationaal aanwezig. maar hij kon vandaag niets bereiken. Wat Nederland speelde, niet echt aanvallend. Nederland hield het achterin klein. en dan is zo nergens. Dat heeft opgeleverd dat we in de rust. met 1-0 voorstaan. dat Nederland met 1-0 voorstaat. Lang dankzij die strafcorner van Taken, Taken, tegen Zuid. Korea. En Gerard, heb jij uh, in de komende tien minuten ergens de mogelijkheid om nog van gedachten te wisselen met bijvoorbeeld de coach, of is dat op dit moment helemaal onmogelijk nee. omdat hij met zijn spelers in de weer is? Ja, dat is, dat is, dat is echt, uh, echt een sport geworden, zo langzamerhand. Je, je, er zijn een aantal toernooien, de, de wat commerciëlere toernooien, waarin de televisiecamera's ook mee mogen gaan naar de kleedkamer. Maar de jongens die zitten hier ver vandaan in een afgesloten ruimte. Dan kom je zelfs met een uh, hele goede en chique persaccreditatie. Niet naar binnen. Nee, na afloop kan je ze spreken. Maar in de rust is dat uh, geen enkele mogelijkheid. Denk jij dan niet af en toe als volleerd en, en zeer bevlogen verslaggever, zou ik maar als vlieg daar op de muur kunnen zitten in die kleedkamer? <laughs> ja, af en toe denk je wel eens van nou, er zullen wel harde woorden vallen, alhoewel ik dat uh, in deze wedstrijd niet verwacht. Maar af en toe verwacht je wel eens dat de coach uh, uit, uh, uit de hoek komt. En de uh, coach laat het ook vaak over aan zijn spelers. Hè? De spelers weten zelf donders goed wat er uh, fout gegaan is. En dan gaat er dan altijd wel één of twee, de, de zogenaamde leiders, die gaan dan praten, die gaan wat op tafel leggen. Dan ontstaat er een discussie en dan moet je als coach zorgen dat je dat toch binnen tien minuten een beetje gekanaliseerd hebt. Maar af en toe is het wel eens leuk, denk ik, om dan mee te luisteren. Maar ik weet zeker dat als één van de jongens van de pers erbij is, dan zullen er absoluut andere woorden vallen. Dat denk ik ook inderdaad, ik vrees het. Gerard, eh, misschien dat we het begin van deel 2 nog meegaan maken... en anders kan ik alleen maar zeggen, ik hoop dat ze de voorsprong vasthouden. Wie weet, tot later. Dank je wel, tot zover. Ja, harde woorden die kunnen vallen. Nico Rinks en eh, Ronald Florijn, roeikampioenen. We hadden het net ook al over jullie samenwerking... en dat je moeilijke tijden doormaakt... Op welke manier worstel je je als, als team door een moeilijke tijd heen? Vallen er dan inderdaad harde woorden of doen jullie dat op een hele andere manier? Ik begin eens bij Ronald. Uh, nou, ik, ik, ik was zeg maar in, in van ons twee altijd de, de, de, de extremist, zeg maar. Dus uh, ja, bij mij is iets, iets zwart of wit. Dus bij mij was het van. Uh, ik had een heel uitgesproken idee over hoe je een boot moest afstellen of, of hoe dat moest zijn. En, en ik kon dan niet leven met de gedachte dat dat anders was. En, en Nico is daar wat makkelijker in, dat was op zich voor mij ook wel makkelijk. Maar soms ging dat te ver, dus dan, dan uh, dacht ik, ja, een vrouw kul. Uh. En bijvoorbeeld in Seoul had ik een heel uitgesproken mening over uh, de afstelling. En. Uh, ja, dat, dat, dat moest op die manier gebeuren. En, en, uh... en dan ben je ook onwrikbaar in dan dat gegeven ik, ja, dus? Ja, ben ik... Uh, maar drijf je die zin dan ook door? Ja, ja heel extreem. Is daarmee uiteindelijk... te leven, Nico? Ja, maar ik denk ook. Misschien dat ik... Corrigeer maar gewoon, niet zo is niet zo'n Maar <laughs> ik ben een van de weinigen waar Ronald zich nogal wat van aantrekt. Dus dan, dan uiteindelijk komen we wel tot een soort van compromis. Al was ja. maar van, nou doen we de training zus en dan de wedstrijd doen we zo... Zo gebeurde het volgens mij toen ook uh, ja. met trainingen. Dus, uh, en ook, ik vind het dat wel mooi waar Gerard het net over had. Hè, als, als verslaggever bij het hockey. Hè, van, ja, de coach is toch wel een cruciale rol. En, en Jan Klerks, onze coach in Zuul, was er ook echt heel erg goed en die, ja, die zei altijd, van nou ik, ik ben een soort van gereedschap jongens. En, en als jullie me nodig hebben, dan, dan, jullie me nodig hebben, dan, dan moet je mij maar hanteren. En, en wij waren ook altijd de eerste die als een wedstrijd of heel goed of heel, heel slecht ging. Van, uh, dat hij vroeg van nou, uh, vertel het maar, hè, wat, wat gaan we eraan doen? Zelfs toen we, net toen we uh, besloten hadden wij gaan de spelen roeien in de dubbel 2. Nou, dat, dat vond ik echt razend knap. De, even in de eerste gesprekken begon hij al van hoe gaan jullie straks die finale roeien? Dus ik dacht, de finale moet eerst nog maar zien dat we ons kwalificeren. Moet moeten nog maar zien dat we in die finale komen... Dat had hij ons al laten nadenken over, nou jongens, uh, over bijna een jaar dan lig je daar in die finale. Ga je dan keihard weg of ga je naar rustig weg? of hoe, hoe gaat het allemaal? Denk er maar vast over na. En dat proces had hij allemaal al bedacht. Dat, dat had hij uh, een jaar daarvoor allemaal in gang gezet. Met ons het gevoel geven van, ja jongens, uh, zeg het maar. Alle vertrouwen. Uh, jullie hebben het voor het zeggen. En voorwaarts. En hij stuurde het vast wel bij, maar eigenlijk min of meer ongemerkt. Wij hadden echt helemaal het idee van, nou ja, wij doen het zelf. Jammer dan dat hij zichzelf... Maar ja, hij, dat past heel goed bij hem, denk ik. Maar dan denken bij de mensen wel eens van... nou ja, die coach die, uh, die hangt er maar een beetje bij. Maar dat was zeker niet zo. Maar het is heel sterk. Als je dat kan als coach, jezelf min of meer een beetje wegcijferen. Ja. Nico Rings uh... en uh, Ronald Florijn als duo toen inderdaad... in 1988 goed voor goud in Seoul. Later dan de Holland 8. En dat is weer een hele andere vorm van samenwerking. Dus daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar laten we eerst eens even naar wat extra mensen in een roeibootje gaan luisteren lang geleden. Wat doen wij namelijk altijd bij nachtvluchten op Radio 1 van Max? Wij gaan altijd voor onze gasten op zoek in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... naar een fragment uitgezonden precies op jullie verjaardag. En in het geval van Ronald is dat 21 april 1961... En voor jou, Nico Rings, is dat 1 februari 1962. Daar waren zeker fragmenten van, maar ik vond dit eigenlijk vele malen leuker. We gaan namelijk helemaal terug naar 1940. 5 mei 1940. En het zijn ruwe opnamen voor een reportage van de jaarlijkse roeiwedstrijden voor studenten. De zogenaamde varsity. <lacht> en dat leek mij een prachtig... Uh, Fragment voor jullie, dus we gaan terug naar 5 mei 1940. En Edward Starts, volgens de informatie van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... is de verslaggever. Luisteraars over zee, wij staan op het ogenblik hier ergens in Nederland. Maar vandaag mag ik het u verklappen. Wij staan precies naast de brug aan het rijn merwede Kanaal. En we gaan vandaag kijken naar het vrolijke gedoe bij de Wasetie. De Wasetie is altijd een dag geweest in Nederland wanneer het heeft geregend, buitengewoon veel heeft geregend... maar vandaag hebben we geboft, het is helder weer... er staat wel een beetje zuidoostelijke wind... dat betekent nog beter weer, al is het een beetje fris... we zien honderden, ja haast, voor het ogenblik reeds duizenden mensen aanwezig... die aan beide kanten van het kanaal kijken naar de drukte... ik wil u even voorstellen aan ingenieur Trump... die u al zo vele jaren heeft verteld, een en ander... over de roeiwedstrijden en die vandaag bijzonder opstelt... is u iets te vertellen van het herstel... ...van de oude race op de 3000 meter. Is niet zo, meneer Tromp? Ja, meneer ja, staats, dank u zeer. Luisteraars, zoals u net hoorde, we zijn weer op de 3000 meter terug. En het kan zijn dat misschien de oude herinneringen die bij mezelf opkomen... ...waar ik drie keer het voorrecht heb gehad op die 3000 meter baan te starten... ...voor mij nog een speciale betekenis heeft... ...en ik dient ten gevolge zo groot voorstander ben van die 3000 meter baan. Uh, een ieder die oud-roeier is geweest, oud-student-roeier is geweest... weet ...dat de versie belangrijker is dan welke andere wedstrijd in het land ook. Zelfs dan de nationale kampioenschappen. En wanneer ik dus hier voor u spreek... ...dan is dat niet als voorzitter van de Nederlandse Roeibond... ...want dan zou ik de kampioenschapsnummers het hoogste moeten aanslaan... ...maar ik sta hier voor u als oud-studentroeier... ...en ik beschouw dus ook die versie op die 3000 meter baan... ...als de grootste gebeurtenis in de studentenroeibereld. Ja, de gemoederen liepen hoog op op 5 mei 1940 bij de Vangse. Die boerenzoon die je daar bent, dat zegt toch ook wel iets over. Ja, dit, dit, dit creëert het, het studenticoze imago natuurlijk van het roeien. Ja, ja het is bij uitstek ja, ook op. Op die wedstrijd, de varsity, dat is ook de wedstrijd tussen de, de eigenlijk de, de corporale Dus de leden van het studentenkorps. Ik denk dat die toen niet mee mochten doen in nee, nee, toen, nee, toen niet, maar wij hebben dus, wij hebben ook een keer aan deze wedstrijd meegedaan in 1989, het jaar nadat we Olympisch kampioen was. Um, ja, het is, het is een, een evenement op zich en voor veel mensen geldt voor mij niet hoor. Ik denk ook voor heel veel, veel roeiers tegenwoordig al lang niet meer dat dat de belangrijkste overwinning in je hele roeicarrière is. Er zijn zelfs mensen die vinden dat nog mooier dan, uh, dan uh, Olympisch Spelen. Misschien wel geen goud, maar meedoen. Ja. Of een wereldkampioenschap. Uh, dan denken ze nou, zo'n Vars, die overwinning is dan ook vaak de eerste. Was een vraag nog steeds, wel kom ik mensen tegen. die aan dat je vraagt, nou heb je dit wel gewonnen en ben je Olympisch kampioen. Maar heb je ooit die Vars die wel eens een keer meegedaan of gewonnen? Nou ja, blijkbaar vindt ze dat uh, even zo belangrijk. Je dan werd je carrière ook wel bepaald door een die overwinning Als je dat gewonnen had, de die dan kon je zeg maar, maatschappelijk ook uh, sneller carrière maken. Oh, dat had zeker invloed. Ja. Maar in hoeverre heeft dan een Olympische uh, medaille invloed op de maatschappelijke carrière die je kunt maken? Nou, kijk, ik denk dat uh, je natuurlijk gewend bent, uh, als je sport en zeker als je succes hebt, is dat je uh, gewend bent een route uit te stippelen. Uh, en dan en, en, en dat je daarvoor gaat. En dat is natuurlijk met werk is dat ook zo. Dat, je, dat je, uh, je bent gewend om te kijken: waar well, gaat het over? Wat is het doel hier? En, en daarvoor te gaan. Dus, dus op zich zijn mensen die, die sporten, denk ik, meestal wel succesvol ook met uh, werk. Het, soms ook wel nadelen hoor. Want je bent door sport zo. Doelgericht dat dat soms voor andere mensen wel afstotend kan zijn. Ja, dan kan ja, je kracht je zwakte worden. Ja, precies. Dus ja. Dat zie je ook wel. Maar over het algemeen, als een sporter in zijn maatschappelijke carrière een doel gevonden heeft, dan is hij beter dan een ander. We hebben nog heel even tijd om kort terug te blikken op de samenwerking in het team met acht personen. Dus de Holland 8. Hoe kijk je daarop terug? Ik begin bij Nico. Daarmee hebben jullie goud gewonnen in uh, 1996 ja, ja, ja. in Atlanta. Ja. Eigenlijk hebben we daar nog een heel uur voor nodig, heb ik het gevoel. Ja, het is, het is heel, heel, heel, heel erg anders. Je hebt, je hebt met, met nog veel meer partijen zeg maar, om je heen te maken. Uh, zo'n wedstrijd in, in zo'n twee in Seoul is, is, is inderdaad voor mijn gevoel onze wedstrijd geweest. Maar in zo'n acht, dan realiseer je wel dat je een soort vertegenwoordiging van, van Nederland bent... En, ja, veel, veel grote roeilanden, uh, zoals bijvoorbeeld Duitsland... die zeggen dan ook, achtergoed, goed Als die de acht wint, dan tel je mee als roeiland, als organisatie. Een en, een en als land een Dan roei je als Nederland tegen Duitsland. Een beetje, ja, voor, voor roeiers niet. Dat is misschien wel het koningsnummer, eigenlijk hoe kleiner, hoe beter. Hè? Dus skiff winnen of 2 winnen... Dat, uh, dat zijn vaak ook wel betere roeiers, uh, als ik heel eerlijk ben, dan in de acht. Maar ja, als in zo'n acht ben je echt voor je land, ben je, ben je bezig. Dat realiseer je ook wel, en... En dat heeft ook in Nederland uh, ja, uh, heel, heel veel impact gehad. Zeg maar, Hollandacht is best wel sindsdien een beetje een, een begrip geworden. Nou ja, misschien overdrijf ik het dan. Maar in ieder geval in de wereld. En als je zegt tegen mensen die geïnteresseerd zijn in sport Hollandacht, dan weet ze wel wat het is. Ja, ja en dubbel 2, dat, dat zegt ze helemaal niks. Dus Ronald, dus, uh, hoe kijk de, jij erop ja, terug? Het belangrijkste verschil denk ik, tussen Seoul en Atlanta is. In Seoul was het van uh, de naïeve jongens die opeens wonnen. Uh, natuurlijk wisten dat, dat we konden winnen, maar uh, de droom kwam uit. Terwijl in Atlanta roeiden we eigenlijk we waren topfavoriet. We moesten daar winnen. Uh, tweede plek was uh, verlies. En je roeide eigenlijk in Atlanta om niet te verliezen. Dat, dat klinkt heel raar, maar dat is een hele andere soort wedstrijd. Ook mooi hoor. Ik bedoel, aan uh, de ene kant, uh, nou, het gebeurde je. Hè, in Atlanta, ja, je moest. En uh, verlies, ja, dat was uh, tweede plek, was een blamage. En dat, dat roeit heel anders. Dat, heel veel druk ook trouwens. Uh, hè, dus je ligt aan de start... En natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, God, het zal wel weer misgaan. Nederland zal wel weer op zijn bek krijgen op het, het belangrijke evenement. Zal Rusland of, of Duitsland of, of Amerika, die zal dan toch uiteindelijk wel winnen. Jullie hebben het hele jaar wel gewonnen, maar op het spelen gaat iets speciaals gebeuren. Dan is Nederland is niet thuis. En dat, dat, dat, ja, dat, dat is een heel aparte wedstrijd ook. Dus het heeft hele andere kenmerken, zowel Ziel als uh, Atlanta. Ik heb het gevoel dat we daar inderdaad nog een uur over zouden <laughs> kunnen praten. Ten meer ook omdat ik zelf even gekeken heb naar Andere Tijden Sport. Ja. En dat was een prachtig portret ja, ja, van dat ja. hele traject ja, daar naartoe, ja. naar Holland 8. Ja. Mensen kunnen daarvan de link vinden op onze site, dat is nachtvluchten.fm. U luistert nog steeds aan Nachtvluchten op Radio 1 bij Max. En wij zijn zo ongeveer aan het einde gekomen van onze uitzending. Dat gaat altijd heel erg snel. Maar ik heb hier een doosje vol goede voornemens... voor Nico Rinks en Ronald Florijn. En het is een doosje uit handgeschipt papier... met kleine bloemblaadjes erin. En vooral goede voornemens, omdat ik dacht... ach, het is december. Misschien hebben jullie moeite met voornemens te formuleren voor 2012... Dan, uh, help ik even een handje. De bedoeling is dat je met een pincet... één papieren rolletje uit het doosje haalt. Op al die rolletjes, het zijn er bijna 200... staat een spreuk en die spreuk is dan wellicht het goede voornemen. Mocht je er behoefte aan hebben, zo niet, dan gooien we het gewoon weg. En dan ga ik in de tussentijd even afkondigen... Want uh, inderdaad, nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 3 december. En ik was in dit laatste uur in gesprek met Olympisch roeikampioenen Nico Rinks en Ronald Florijn. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm. De techniek was in handen van Tim Corbett. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Nico Rinks en uh, Ronald Florijn, ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. En we gaan zo meteen heel privé onze goede voornemens doornemen. Dank je wel. En voor de Bedankt. luisteraars, tot volgende week. Let op, een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... is nu extra goed voor uw vermogenspositie. Zeker als u 52% inkomstenbelasting betaalt...